Het demissionaire kabinet heeft vanmiddag in het Katshuis nog geen definitieve knoop doorgehakt over nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen. Ingewijden zeggen dat er meer onderzoek nodig is. Dinsdag komen de ministers bij elkaar en is er s'avonds weer een persconferentie. In het katshuis werd gesproken over nieuwe versoepelingen, zoals de opening van pretparken en sportscholen. De arts die verantwoordelijk was voor de Russische oppositieleider Navalny... na zijn vergiftiging, is vermist. Dat heeft de Russische politie bekendgemaakt. De arts verliet vrijdag een jachtkamp in Omsk. Daarna werd niets meer van hem vernomen. Afgelopen winter overleden twee collega-artsen van het ziekenhuis in Omsk... plots na elkaar. Ook zij waren betrokken bij Navalny's behandeling. De verdwenen dokter hield vol dat Navalny niet was vergiftigd... maar leed aan een zeldzame stofwisselingsziekte. Ook hield hij Navalny's overplaatsing naar het buitenland een paar dagen tegen.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 ...koelt af naar een graad of 15. Morgen af en toe een bui, later breekt de zon het vaker door... ...en het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Pixel Radio Show 1437 hier op ZFM. Hallo, hallo. Ja, met 1L is het nieuwe album van Timothy Crane. Weer een Timothy. Ja, ze hebben tegelijkertijd Wintel en Timothy Crane een nieuw album uitgebracht. En we beginnen met het uh, track 1, Waterfall Secrets. Nou ja, water genoeg in dit programma. Daar beginnen we altijd mee natuurlijk met een lekker zegeluitje. Daarna komt Mythos met in Griekse cijfers um, 25. Ja, zo heet dat album eigenlijk. XXV25 is dat volgens mij. Uh, en daar gaan we naar luisteren. Er zijn er nog artiesten die langskomen in de radioshow. Verder nergens anders te beluisteren. En zelfs op internet uh, zijn er eigenlijk geen, uh, geen informatie te kopen. En de muziek is dan ook niet te koop. En dat geldt voor muziek van Vigman Tas Tasbalificius. En onze goede vrienden uit de Balkan. En met dit, dit single. Ja, ik heb het maar een single van gemaakt. Want het staat niet echt op een album. Ze En dan hebben we ook nog een mevrouw uit België. Die zich Jennifer heeft genoemd. En daar heb ik wel een cd van Jennifer's Song. Maar ook nergens op internet eh, te vinden. Mocht jij dat wel lukken. Nou dan hoor ik het graag. Eh, Peaceful Radio eh, heeft natuurlijk ook een website. Dat vind je op de website zelf. En eh, laat me het weten. En dan heb ik misschien nog wel een leuk cd'tje voor je. Nou misschien, ik, ik weet het wel zeker. Je mag het bijna uitkomen zoeken. Zoveel heb ik er nog over. Goed, radio.info, Ik zei het al. Daar vind je alle info. Dit programma met... Muziek, veel huisplezier. Of art. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at bit.ly.com slash cmuse.